7 uur. De Radio 1 Sportshow. Show. Sarah Carrasso en Tom van Hek. Zo praten wij met iemand die in Colorado Springs woont... en die vanuit haar huis uitzicht heeft op de vlammen van de enorme bosbrand. En na het sportdok weet u alles wat u nu nog niet weet... over de geschiedenis van honkbal. Dat alles na het NOS Nieuws met Mark Visser. Premier Rutte zal niet instemmen met onomkeerbare besluiten op de Europese top van morgen. Hij deed die belofte tijdens het Tweede Kamerdebat over de top. Rutte zei dat hij wil voorkomen dat de regeringsleiders akkoord gaan met maatregelen... die ertoe leiden dat de druk op hervormingen in Zuid-Europese landen afneemt. Hij zal in Brussel het standpunt herhalen dat andere landen eerst hun begroting op orde moeten brengen. De premier kreeg stevige kritiek in het debat. Een de meerderheid verweet Rutte dat hij geen duidelijkheid geeft over Europa... De meerderheid vindt dat hij kleur moet bekennen. pvv leider Wilders had vergelijkbare kritiek, ook op SP-leider Roemer. De SP, meneer de voorzitter, heeft ook twee gezichten. Heeft het gezicht van anti-Europa, maar is eigenlijk op termijn... niet tegen de politieke unie en is ook voor de uitbreiding van Europa. Ik wil u geen eurofiel noemen, maar het komt niet verder vandaan.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 Op Schiphol zijn eind vorige week 13 dode apen gevonden. Ze kwamen met een speciaal diertransport uit Guyana... dat als bestemming Thailand had. Totaal waren er 39 roodhand tamarens aan boord. De 26 nog levende apen werden ondergebracht in een gespecialiseerde opvang. Door overleden en nog eens drie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt wat er precies is misgegaan aan boord. Volgens de NVWA was het wel een legaal transport. De 23 gezonde apen zijn inmiddels naar Thailand gevlogen. Verbindingsweg tussen de snelwegen A4 en A44 wordt door voorschoten aangelegd. Dat heeft de provincie Zuid-Holland besloten. De provincie wil met de weg van ruim 4 kilometer... de bereikbaarheid in het noorden van Zuid-Holland verbeteren. Aanleg kost bijna 1 miljard euro. Morgen praat de Tweede Kamer over de verbindingsweg.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. De A20, hoek van Holland richting Gouda... is helemaal dicht bij Rotterdam-Prins Alexander. Dat komt door een brand in een vrachtwagen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. A20 was zelfs eventjes in beide richtingen helemaal dicht... maar vanuit Gouda is de weg wel weer vrijgegeven. Verkeer van Rotterdam naar Gouda en Utrecht kan dus beter omrijden. Dat kan via Den Haag over de A13. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En ook andere sport hoort u natuurlijk. Wimmelden, daar wordt nog gespeeld. Het EK Atletiek gaat alsmaar door. En Spanje-Portugal is de wedstrijd van vanavond. Maar er is ook ander nieuws. Bijvoorbeeld bosbranden. Hier zijn Lucella Carrasco en Tom van Hek. Want die enorme bosbranden in de Amerikaanse stad Colorado zijn nog niet onder controle. Sinds zaterdag is al 2500 hectare bos afgebrand. Inmiddels worden ook steeds meer mensen geëvacueerd. Want de brand komt te dicht in de buurt van de stad Colorado Springs. Ilko Bos van Rozentau, onze correspondent in Amerika. Eelco, wat is de reden dat het niet lukt om die branden onder controle te krijgen?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 moeilijker te bestrijden. En dan kan je duizend brandweerlieden meenemen... want zoveel zijn er ongeveer uh, ter plekke. Ook ongeveer de helft van het gespecialiseerde materieel... dat überhaupt hier in Amerika te krijgen is, is nu in uh, Colorado. Maar het is niet genoeg. En de gouverneur van de staat, die vloog er overheen eerder uh, vandaag... en die zei, ja, het is eigenlijk een soort uh, filmset. Het ziet er spectaculair uit, maar liever niet in mijn staat. Mm, en het is natuurlijk, als het zo enorm groot is... moeilijk, denk ik, te achterhalen waar die brand überhaupt begonnen is. Ja, zeker, zolang hij nog aan de gang is. Er zijn elk jaar branden, nooit zo hevig als nu. Maar ze zijn er altijd. heeft men het weer te maken met die droge wind. Ook met bliksem vaak. En er zijn altijd ook geruchten, ook nu weer, dat de brand misschien is aangestoken. Maar nogmaals, dat kan je pas echt achterhalen als hij helemaal onder controle is. En dat is nu niet het geval. Slechts zo'n 5% van de brand is onder controle. En hij blijft intussen maar oprukken naar die stad Colorado Springs. We gaan ook praten met een bewoners. In Colorado Springs woont Ingrid Jong-Beuk. Uh, goedemiddag, goedemorgen bij u, hè? Ja, goedemorgen inderdaad. Hier is het nog um, ja. elf uur. Als u uh, ja, spreken, uit het raam kijkt, uw deur opent, krijgt u dan iets mee van die bosbranden? Oh, absoluut. Ik laat de deuren dicht en de ramen dicht vanwege de enorme rook. En we zijn uh, gewaarschuwd om alles dicht te houden. Ja. Uh, maar ik zie inderdaad vanuit mijn raam allerlei rookkolommen over de hele bergen. Ik zie vuurvlammen. Dus het ziet er niet echt heel goed uit. Wat, er zijn al 30.000 mensen geëvacueerd. De branden, hoorden wij ook net van onze correspondent, zijn nog niet onder controle. Is er een kans dat u zelf uh, moet gaan evacueren? Evacu um, ik hoop het niet. Ik denk dat er altijd wel een kans is. Uh, het ligt er gewoon aan welke kant de wind opgaat. Vanmiddag worden er weer harde windstoten verwacht. Um, en, en onweersbuien. Ja. Althans, onweersstormen, wat betekent dus... Uh, Beliksem en harde windstoten. En onweersbuien. u zei al, dat, dat corrigeert u, want dan, dat zou regen zijn, maar die, die is wel ja, is, nodig, maar die komt er juist niet? Uh, die kans is heel klein. We hebben ontzettend veel droogdieren en veel wind. En, en hete temperaturen. En maakt het de mensen uh, uh, angstig, of, of is het iets van nou, het is heel vervelend en we hopen, et cetera, maar angst heerst er niet? Nou, ik denk dat er wel angst heerst, hoor. Uh, gisteren ook als we de beelden zagen van mensen aan de westkant van de stad. Dat mensen gewoon vaak gewoon in, als in een, in een waas de, de, de straat opriepen. Ja. Um, en gewoon proberen de stad uit te komen. ja, dus ja het is wel angstig. Heeft u, heeft u het, uh, zolang u daar woont, wel eens zo erg meegemaakt? Nee, nog nooit. Mensen die hier al twintig jaar gewoond hebben of langer zelfs, hebben dit nog nooit meegemaakt. Nou, en 30.000 mensen geëvacueerd, waar, waar zijn die ondergebracht? Uh, verschillende hulpcentra. En ook heel veel mensen bij vrienden die verder in de stad wonen. Uh, maar er zijn ondertussen inderdaad, ik dacht al, iets van 35 huizen verbrand. Als niet al meer is dan dat. Nou, en, en zijn er slachtoffers ook uh, gevallen, voor zover u weet? Zoveel gehoord, zoveel gehoord heb helemaal nog niemand. Nou, wij gaan u van hieruit sterkte wensen. En het allerbeste daar. En hopen uiteraard dat de branden onder controle komen. En dank dat u even bij ons in de uitzending wil zijn. Ingrid Young-Beukert. En dan ook, uh, ja, dank ook Bos van Rozentaal. Dan gaan we naar uh, Atletiek en die Houtkamp. Um, halve finales 100 meter. Eerst vrouwen dan mannen, klopt dat? Klopt, en we hebben de eerste halve finale bij de vrouwen gehad. En uh, het ging uh, weer redelijk snel, 11-23 uh, voor een halve finale. Yvette Lalova, geen Nederlandse aanwezig, wel op de 200 meter. En let op hoor, daar gaan we met Daphne Schippers bijvoorbeeld en uh, Samuel gaan we leuke dingen beleven. Maar goed, dat is allemaal later in de week. Uh, eerst de eerste halve finale. Lalova eerste, Belkina uit Rusland. Lalova uit Bulgarije, Belkina uit Rusland tweede in 11.30. En Kaite uit uh, Litouwen op de derde plaats. En die zijn van de finale. En uh, we gaan nog een andere uh, tweede halve finale zo dadelijk krijgen. De eerste drie gaan door en de twee tijdsnelste. Dus degene die nu het snelst was na uh, de eerste serie... ...ook Paraibo. Een, uh, een Noorse, die moet nog even in de wachtkamer. En zo dadelijk dus de tweede halve finale. Het grappige is overigens dat Christine Aron, een Française... ...die heeft uh, heel lang geleden, in 1998... ...heeft ze het uh, Europese record gelopen, 10-73. En vanochtend. Vanochtend in de series liep ze op 38-jarige leeftijd ook nog mee. Maar het was helaas niet zo goed dat ze naar de halve finale kon. Ze de tweede halve finale. Sealed delivered. I'm yours, Stevie Wonder Radio 1 Sportzomer docs. De Voetbal vanaf de zijlijn. De voetbal, de hindernis, de rugbybal, de honkbal, de shuttle, de handboog en de sportbroek kennen allemaal hun eigen geschiedenis, waarin ze evolueerden tot wat ze vandaag zijn. Ze werden ronder, sneller, lichter, efficiënter en strakker. En de sport verandert met ze mee. Vandaag met Michal Citroen. De geschiedenis van de honkbal. Number one The Shot. The, world. The, last half of the night. Wanneer giant... is dit? Dat was 3 oktober 1951, het beroemdste sportfragment wat er ooit gemaakt is. En dit is de wedstrijd tussen de New York Giants en de Brooklyn Dodgers. En hier komt die homerun. En dit zijn de enige opnames die gemaakt zijn van deze wedstrijd en van deze homerun. Maar omdat die camera hier zo ver staat... kan je helemaal niet zien wie die bal vangt. En daar gaat het om. Want die bal die is verdwenen. En dat is de beroemdste bal uit de geschiedenis van de, van de hele honkbalgeschiedenis. Hij verdwijnt het publiek in. Hij verdwijnt het ja. publiek in. En dit zijn de enige opnames, want het is 1951. Enige opnames die er geweest zijn. Hier komt hij... Kijk, hier, nou moet je hem stilzetten. En dit is dus honderdduizenden keren in Amerika stilgezet, uitvergroot, teruggekomen. Maar dat is, dat is zo wazig, want het is van meer dan 100 meter. Want er zijn in de loop van de... Die bal die is dus kwijt. En die bal die is miljoenen dollars waard inmiddels, omdat het zo beroemd is. Dus er zijn wel mensen geweest in 60 jaar die hebben gezegd, ik heb die bal. En om nou te kijken of dat zou kunnen kloppen, of hebben ze dit beeld alsmaar vergroot, maar dat gaat dus niet. En waar is nou die bal gebleven? Dat is, dat is een van de grootste mysteries uit de geschiedenis van Amerika. En in het beroemde boek Underworld van Don de Lillo wordt. Geschreven, schrijft hij dat die bal gevonden is. En dat er een jongetje van 14 jaar is, die hier in de tribune zat... die heeft die bal gevonden. Dat is Cotter Martin, zo heet dat jongetje. En dat jongetje kan in het begin ook niet bewijzen... dat hij die bal heeft gevonden, want daar hebben ze die beelden bij gehad... maar die zijn dus niet goed zichtbaar. En dan zeggen ze, laat dan je ticket zien dat je daar op die plaats hebt gezeten. En dan zegt de jongen heel betreus, ja, maar ik was er ingepiept dus ik heb geen kaartje. Maar goed, later in dat boek blijkt dus dat die jongen vrijwel zeker die bal heeft gevonden. En er is de, de hoofdrol speler, die heet Nick Shea. Die koopt op een gegeven moment die bal voor relatief veel geld. En daarna gaat die bal in dat boek, 50 jaar lang wisselt die van eigenaar. En zo krijg je de totale geschiedenis van 50 jaar Amerika rond één hondbal. 35.000 honkballiefhebbers bezetten de tribunes van Abbotsfield... het stadion van de Brooklyn Dodgers in New York... toen president Eisenhower arriveerde om, zoals het een Amerikaans staatshoofd betaamt... eigenhandig de World Series, de finale van het honkbalkampioenschap der Verenigde Staten, te openen. De New York Yankees en de Brooklyn Dodgers betwisten elkaar... in een voorgeschreven serie van zeven wedstrijden de hoogste honkbal-eer van de nieuwe wereld. Ik heb hier een honkbal. Die is 23 centimeter in omtrek, en die weegt gemiddeld 145 gram. Die maten die zijn al vanaf 1872, zo bekend, en die zijn nooit veranderd. En die bal, de kern, die bestaat uit uh, kurk en rubber. Daar gaat wol omheen en katoen. En de buitenkant, dat is leer. Althans, dat hoort leer te zijn, en niet gewoon leer, nee, paardenleer. Bijna 100 jaar lang zijn de ballen die op het hoogste niveau gebruikt werden, werden dus gemaakt van paardenleer. Ook andere honkballers, lagere speelden met dit soort ballen... maar op een gegeven moment komt er een tekort aan paarden. Dus is wereldwijd in 1974 afgesproken... dat alleen nog maar het hoogste niveau honkbal, de dus Major League in Amerika... gebruiken ballen met paardenleer. En verder kan het zijn koeienleer, maar dat kan ook. Ik heb hier bijvoorbeeld een bal... Ja, dat is plastic. Dat kan je zien. Dat, dat glimt wat meer. Dat is gewoon plastic. Maar dit is een echte, echte bal uit Amerika. En dit is paardleer. En waarom paardleer? Omdat dat niet rekt. Dus dat blijft gewoon stabiel de deze bal. In Amerika gebruiken ze... Dat heb ik even nagegaan in één seizoen in de hoogste afdeling... 600.000 van dit soort ballen. 600.000. Iedere vijf gegooide ballen door een werper is er een nieuwe bal nodig. Want zo'n bal mag geen enkel schaafje hebben, geen enkel dingetje. Want als hij ook maar een klein schaafje heeft... dan kan een werper daar gebruik van maken. Die kan zijn vinger in die schaaf zitten... en dan kan hij een heel ander effect goo gooien met zo'n bal. Dus die, die bal die moet totaal egaal en prima in orde zijn. En ja, je ziet ook, er zitten naden op een bal. En dat is het belangrijkste van zo'n bal. Want met, door je vingers op een bepaalde manier op die naden te leggen... kun je curve gooien, kun je draaiballen gooien... kun je hard, kan je zachter gooien. Dat is dus een grote specialiteit... om vingers op een bepaalde manier op zo'n bal te kunnen leggen. Denk je dat ze nu heel anders gooien dan 100 of 50 of 150 jaar geleden? Nou, Ook zo'n sport gaat natuurlijk uh, vooruit. Maar ik zei al, de afmetingen van die bal zijn altijd hetzelfde gebleven. En waarom? Omdat die prestaties en van werpers en van slagmensen... die hebben zich eigenlijk in evenwicht, die zijn min of meer gelijktijdig geëvolueerd. En dat blijkt ook dat die spelregels zo fantastisch goed zijn. Want als je zo'n bal ietsje groter maakt dan is hij natuurlijk makkelijker te slaan. Dus dan komen er veel meer homoluns. Dan zou het ook spectaculairder worden. Daar is wel eens over gedacht. Maar nee, het blijft altijd in evenwicht. En ook de slaggemiddeldes die zijn al sinds 1872 <lacht> vrijwel hetzelfde. Ook het aantal wedstrijden wat een werper wint. Het aantal ballen wat hij kan gooien. Dat, dat is eigenlijk, eigenlijk nooit veranderd. In, in Amerika is ook... De beste honkballer, dat is Babe Ruth. Hij is al meer dan 50 jaar dood. Babe Ruth, de lieveling van het Amerikaanse sportpubliek, is gestorven. Als er één man geweest is die baseball in de Verenigde Staten populair maakte, dan was hij het. De, de knuppel is zo mogelijk uh, nog belangrijker. De beste honkballers gebruiken bijna allemaal de Louisville slukker Die wordt gemaakt op een fabriek in Louisville, Kentucky... En de eerste knuppel daar, die werd gemaakt door de zoon van de eigenaar. 17 jaar was die jongen, was in 1884. En dat jongetje was bij een wedstrijd van Louisville, de Louisville Eclipse. Dat was het Major League-team uit Louisville. En de bekendste slagman was Pete Browning. Maar Pete Browning zat in een slump. Dat ging niet zo goed op een paar wedstrijden. En op die wedstrijden was dat jongetje van 17 jaar, die heet Beth Hillerick. En Bud die ziet hoe Piet Browning faalt en hij slaat een knuppel kapot. Zijn lievelingsknuppel slaat hij kapot. En die jongen die, die durft na afloop van die wedstrijd op die Browning op af te stappen. En die zegt: Mijn vader heeft een houtfabriek. Wilt u meegaan, dan zullen wij proberen voor u een knuppel te maken die u ligt. En dan moet u helemaal maar zeggen hoe die knuppel er moet uitzien. En die zijn bijna een halve nacht zijn ze bezig geweest in dat fabriekje... om die knuppel te maken. Die Piet Browning speelt de volgende wedstrijd... en slaat drie keer de bal ah. voluit het veld in en voor hongslagen. En dat, gaat, dat wordt natuurlijk bekend, want waarom slaat hij nou ineens weer zo goed? En hij zei, ja, ik heb... Een, ik heb daar bij Louisville op dat houtfabriekje, heb ik die knuppel laten maken. Dus al die andere spelers die willen ook naar die fabriek. En dat spreidt zich rond. En, en zo is die, is die knuppel is dé grote knuppel. Nog Want, steeds. Nog steeds ja. Een, een, ik heb het even proberen na te gaan. Zeker 60% van alle grote sterren in Amerika slaat met de Louisville. Waarom die andere veertig niet? Nou, die hebben weer iemand anders die ook zo'n knuppel met de hand maakt. Dat is, ja, net als een violist, een Stradivarius of een Steinway. Als je een goede hongballer bent, sla je met een handvervaardigde knuppel... en dan nog het liefst... Met de Louisville. Je hebt ook types die zijn vernoemd naar beroemde honkballers. De Babe Ruth 125. En de dingen. De... Ik sla met een Babe Ruth 125. Nou, als je dat kan zeggen dan. Want dat zijn toch knuppels. Daar uh... ja, is wel aan te komen. Maar ja, dan moet je toch wel enkele honderden dollars voor één knuppel betalen. En zo'n houten knuppel is gauw door midden geslagen. Wat kan ik je vertellen? Want vroeger toen ik nog honkbalde. Moesten we ook met houten knuppels slaan. Omdat dat te duur werd. Net als met die honkballen. Uh, werd het te duur, zijn ze, ze van aluminium gemaakt. Dus in de lagere klas en in de jeugd, overal, wordt met aluminiumknuppels geslagen. En dat is makkelijker. Je slaat, ook, je slaat er gewoon makkelijker mee dan met een houten knuppel. En ze breken niet. Ja, dat scheelt veel in de, in de kosten voor zo'n zo club. Ja, Nederland is wereldkampioen. Cuba is verslagen. Nederland schrijft geschiedenis. Het is gebeurd. Wereldkampioen Hombal. Wow. De geschiedenis van het honkbal en van het Nederlandse honkbal. Gemaakt door Michal Citroen. De zeilen die zijn van het gras gehaald op Wimbledon. Het is droog, er wordt weer getennist. Mark Brasser, eh, ook op dit moment zo te horen, waar zit jij naar te kijken? Nou, Ik zat te kijken op het centercourt naar een uh, geweldige partij uit het vrouwen -tomool. Caroline Wozniacki speelde tijd tegen Tamira Pastek uit Oostenrijk. Um, eerste set 7-5 voor uh, Wozniacki. Stond ook in de tweede set voor. Maar het werd een geweldig gevecht. Die Pastek won de tweede set met 7-6 en won vervolgens ook de derde set met 6-4. Geweldige sfeer. Geweldig ambiance. Op het centercourt het enige ja, stadion, de enige baan waar gespeeld kon worden. Inderdaad tot ongeveer kwart voor <coughs> zes. Toen gingen de, de zeilen van de banen. Toen zeiden ze nou om zes uur uh, gaan we weer beginnen. Nou dat is inderdaad gebeurd. De, er wordt weer getennist. Bijvoorbeeld door Andy Roddick. Hij maakt een partij af die hij gisteren is begonnen tegen Jamie Baker. Maar ja, die regen heeft er wel voor gezorgd dat bijvoorbeeld, want er is een aantal partijen van het programma gehaald, Robin Haas, hij zou vandaag dubbelen met zijn dubbelpartner en goede vriend Jarko Nimine. tegen de Bryan Brothers, Bob en Mike Bryan, als tweede geplaatst hier. Maar goed, die partij, daar hebben ze al van gezegd, nou dat gaan we niet meer halen. Die partij, die, die gooien we eruit. Die zal wel verschoven worden naar morgen. Jean-Julien Royer, ook een Nederlander van Curaçao, die mag zien. Dit jaar mag hij voor Nederland uitkomen. Zit ik in het Nederlands Davis Cup team. Hij stond op de baan samen met zijn Pakistaanse partner Kourashi. En die waren bezig in de partij toen hij onderbroken werd. Hij heeft wel de eerste set gewonnen, Royer en Kourashi. Ondanks haalden ze nog samen de halve finale op Roland Garros. En ze staan voor in de tweede set. Dus er wordt weer volop gespeeld. Zometeen komt Kim Kleisters op het centerkoord. Of die is er nu, die staat inspelen. En daarna nog de partij van Novak Djokovic tegen Ryan Harrison. Mark Brasser was dat. Dan het voetbal. Ajax heeft vandaag voor het eerst getraind met supporters en pers erbij. Natuurlijk stond Ajax centraal op de persconferentie van trainer Frank de Boer na afloop. Uiteraard werd hij ook gevraagd naar uh, Nederland, naar Oranje, het EK in Polen en Oekraïne, dat zo rampzalig verlopen is. Een verslag van de RAG naar Niemeyer. Het is de de Het is de een paar duizend supporters langs het veld. Het nieuwe trainingshirt om de schouders van de spelers. Ook voor Ajax is het seizoen 2012-2013 nu echt begonnen. Het gesprek van de dag was vooral de situatie rond de transfer van aanvoerder Jan Vertongen. Van Ajax naar Tottenham Hotspur. De Belg stegelt met Ajax over de financiële voorwaarden. En de vraag is wat trainer Frank de Boerder op zijn eerste persconferentie van het jaar over kan zeggen. Nou, de situatie is zo dat we heel dichtbij zijn... En... En voor de rest uh, denk ik dat we er snel uit zijn. Uh, zie jij nog een kans dat het niet doorgaat en dat hij hier volgende week... want dat is dan het plan, dat hij hier volgende week gewoon. weer nou, Zolang doorgaan. hij uh, niet rond is, zal hij zich uh, op 2 juli moeten melden. Dan ben je verbaasd dat, hij, dat het nog niet geregeld is? Want dat leek eigenlijk in die laatste competitieweken al een kwestie van aftikken. Nee, maar kijk, het is ook gewoon iets, iets zakelijks en uh, daar heeft hij uh, een belang bij. Maar daar heeft hij heeft eigenlijk ook zeer zeker een belang bij. En, uh, dat is nu het enige uh, dispuut en ik verwacht niet uh, heel veel problemen. Dat is duidelijk, de boer rekent niet meer op vertongen. De meest voor de hand liggende vervanger is AZ-verdediger Niklas Moisander. Moisander die, die houdt er eerst de rekening mee dat hij als vertongen weggaat dat hij komt. Ik bedoel, hoe zit dat? Wij moeten, wij denken, dat we in ieder geval een speler met ervaring nodig hebben als, als Jan weggaat. Toby zal dat, denk ik, ook een beetje of zal dat gaan invullen. Maar zal daar nog heel veel moeten leren daarin. Als je ziet dan wat voor achterhoede je dan misschien eventueel hebt, als kre die ook nog misschien weg zou vallen, ja, dan heb je natuurlijk wel een hele jonge verdediging. Nou, dan vind ik dat je dan een ervaren speler moet hebben die leiderskwaliteit heeft. Nou, Nicolas is zo'n zo speler. er straks allemaal tegelijk. Ga nu tot de helft. Ze dus je loopt tot het gele pionnetje. Allemaal tegelijk. Helft van het veld. Inmiddels meldt de selectie van Ajax zich op het veld. De ploeg is nog lang niet compleet, want alle internationals hebben nog vakantie. En Eno, Boyles en Suleimani zijn weliswaar op de hele goede weg, maar nog geen 100 Wel is Dirk Boerichter weer helemaal genezen van zijn rugklachten. Frank de Boer wordt kort daarvoor gevraagd naar iets heel anders. Het afgelopen EK en de vroege uitschakeling van het Nederlands Elftal. De boer, nog assistent van Bert van Marwijk bij het WK 2010, heeft er wel een mening over. Ik wil er één ding over zeggen. Iedereen had het zeg maar, over 2012 of 2010, dat het, uh, iets, dat het natuurlijk beter ging. En, uh, het gaat erom dat zeg maar, toen Van der Vaat en Hunterra bijna nooit speelden. Dus het was op dat moment ook veel makkelijker om, om die keuze te maken. En nu speelt, dus heb je de topscorer van de Bundesliga de topscorer van uh, de Premier League. Ja, dan wordt het natuurlijk wel ietsje anders. Uh, en dat is denk ik misschien wel het probleem uiteindelijk geweest. Dat je, te uh, veel spelers die het fantastisch gedaan hebben bij een club. En, ja, om daar keuzes in te maken. En, ja, dus, ik denk dat dat het, uh, misschien wel het grootste probleem is. En zo is Ajax weer begonnen. Ging het over allerlei randzaken, werd er nauwelijks gesproken over voetbal. Maar komend weekend staat de eerste wedstrijd al op de kalender. En dan zal dat anders zijn. En die wedstrijd die wordt gespeeld tegen de amateurs van SV Huizen. Gaan we nog heel eventjes naar het EK Atletiek in Helsinki. De tweede halve finale, 100 meter bij de mannen en die houtkamp. Ja, ook de eerste al gehad werd gewonnen door Endoerde uit Noorwegen in 10-13. En zojuist de grote favoriet, Lemaitre 10.14, 10-14. Allebei naar de finale en dat wordt een mooie finale... met als grote favoriet Christophe Lemaitre uit Frankrijk. En die houtkamp was dat, met het laatste nieuws uit Helsinki. Straks, na half acht, dan is de cultuurzomer met Petra Possel. Goedenavond, Petra. Goedenavond, Lucella. En wie is jouw gast? Presentator en journalist. We kennen haar nog allemaal, Marjolein uitzingen. Ze woont en werkt tegenwoordig in Berlijn. Wat een prachtig decor is voor het spannende misdaadverhaal dat ze schreef. Een fatale primeur. Maar eerst het nieuws met Mark Visser. Nederlandse ex-ambtenaar van de Europese Unie... is in Brussel veroordeeld tot ruim drie jaar cel... voor corruptie en het schenden van zijn beroepsgeheim. De man verkocht geheime informatie aan bedrijven over graanprijzen. Bedrijven konden met die informatie contracten binnenhalen. In het noorden van Mali zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een vuurgevecht tussen Tuareg-rebellen en islamitische strijders. De seculiere Tuareg-beweging MNLA en de aan Al-Qaeda gelieerde strijders vochten de afgelopen maanden nog zij aan zij om een groot deel van het noorden op het regeringsleger te veroveren.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 Awb Verkeersinformatie. Een uur geleden vloog een vrachtwagen in brand op de A20... bij Nieuwekerk aan de IJssel. De A20 was zelfs enige tijd dicht daardoor. Nou, hij is wel weer open, gedeeltelijk. Want vanuit Rotterdam naar Gouda staat nog file. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer. Twee rijstroken blijven nog dicht om de boel op te ruimen. Omrijden, dat kan eventueel via Den Haag over de A13. Op de A50, Os, Arnhem. Een ongeluk met een vrachtwagen. En daarom tussen Knop het e en Knoop het Valburg. 3 kilometer. Richting Arnhem is de rechte rij. Is het ook dicht. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Petra Possel. Goedenavond. Gast is vanavond Marjolein Uitsinger. Jarenlang was ze een vaste waarde op radio en tv. Ooit bij de Rode Haan en bij Haagse Bluff, Later bij de AVRO en bij de NOS op Radio 1. In 2006 is ze gestopt met het radiowerk en nu woont en werkt ze in Berlijn. Goedenavond, welkom. Een dag Petra. Uh, je hebt een boek geschreven, een fatale primeur. Dat speelt zich af in Berlijn. Een ideaal decor uh, voor een spannend verhaal. Het leest als een trein. Het is, jij woont en werkt, zoals ik al zei, in Berlijn. Voordat we het over dat boek gaan he hebben... wat heeft jou zes jaar geleden naar Berlijn gebracht eigenlijk? Um, ja, Berlijn is natuurlijk een uh, hele bijzondere stad... Met, uh, ja, waar de geschiedenis zo tastbaar is. Uh, dat vind je eigenlijk nergens ter wereld. En dat is natuurlijk heel fascinerend... Ik had er in 2004 al een appartement gekocht... omdat ik graag daar uh, wat langer wilde zijn, lange weekends en zo. En op een gegeven moment, toen dat radiowerk ophield... dacht ik kan er natuurlijk ook langer gaan zitten. En dan kan ik heel vaak genieten van die geschiedenis en ja, de cultuur. Er is natuurlijk ook ontzettend veel cultuur te Het doen en te zien. Het past echt perfect bij je leven. Dat politieke natuurlijk, die historische gelaagdheid van een stad als Berlijn... en, de, en dat culturele leven... Ja. Dat is ook zo. Dat is eigenlijk Marjolein uitzingen in een notendop. <laughs> maar hoe bevalt dat leven nu in de praktijk, nu je daar echt woont? Ja, dat bevalt me heel goed, moet ik zeggen. Hoe ja. ziet dat eruit? Geef ons eens een idee. Laat je elke dag een hond uit? Of, uh... Nee, ik heb twee katten, dus uh, die blijven binnen. meer daar ik op twee hoog woon. Dus uh, die mogen niks. Um, behalve even op het balkonnetje. En heb ik daar nog een net gespannen om te zorgen dat ze niet overheen vliegen. Maar. Um, nou, ik doe wel veel. Uh, ik, ik ga wel veel naar tentoonstellingen, veel naar de film. Ik ben niet zo'n theatermens, hoewel het waarschijnlijk erg uh, vloek in de kerk is hier. Maar goed, uh, dat is een mm. beetje zo. Brecht en dat soort dingen, dat vind ik dan weer wel heel prachtig. Maar Modern Toneel is niet zo aan mij besteed. En verre, ja, er zijn natuurlijk er zijn bijna 200 musea in Berlijn. Dus je kan eigenlijk iedere dag ergens heen. En dat doe je ook? Nou, dat was ik in het begin ietsjes fanatieker in dan nu. Uh, vooral omdat op den duur heb je natuurlijk de vaste collectie van een heleboel musea gezien. Maar nu zorg ik, ik hou het wel heel goed bij. En zodra er iets uh, te zien is waarvan ik denk interessant, dan hoppla. Dan ga ik meteen de volgende dag al na de opening, uh, stuif ik daar al binnen. Want de ervaring leert hoe eerder je gaat... Des te minder druk eh, is het. Hoe ja. langer je wacht, des te drukker wordt het. Hè? Ja. Je bent dus van, vanaf 2006 heb je genesteld in Berlijn. In 2006 heb je ook afscheid genomen van de Afro. Je laatste uh, werkgever waar je heel lang voor hebt gewerkt. Ja. Uh, en ook van de NOS heb je toen afscheid genomen. Ja, niet om het een of het ander. Maar eerst was je ongeveer, woonde je op het Binnenhof. Vervolgens woonde je ongeveer in een radiostudio. Was je met huid en haar <lacht> Aan die radiostudio verbonden. Hoe is het om, om, om dat leven los te laten? Nou, dat uh, vond ik helemaal niet erg, moet ik eerlijk zeggen. Helemaal niet erg. Nee, ik, ik was ja, die radio was toch, uh, dat waren twee middagen. Hè, op het laatst van uh, maandag en woensdag van 2 tot 5. En um, nou, dat was op den duur toch wel een vrij pittig uh, soort van druk, die daar uh, op je schouders rust. Want ik moest wel natuurlijk, je moet alles bijhouden. Je leest de kranten niet, maar je leert ze uit je hoofd. Hè, want ja. Uh, als er tijdens een uitzending opeens iets oppopte... waarvan je denkt. daar moet ik op ingaan. Moet je allemaal precies weten uh, hoe of wat. Er staan ook al die discussies in en journalistenforums en zo. Dus. Uh ik vond het niet zo erg dat het bestaan iets relaxter werd. Nee, maar ik had altijd het beeld van jou dat jij sowieso altijd met kranten... en met actualiteiten, rubrieken opstond en naar bed ging. En dat dat gewoon helemaal in je, in je lijf uh, zat. Ja, maar dat is ook nog wel zo. Maar het is, ook, het is niet zo erg als je daar niet zoveel meer uh, professioneel mee hoeft te doen... Ik bedoel, jij, tuurlijk, jij, ik sta nog steeds op met kranten. Ik vind het allemaal. Uh, en, je heerlijk, hebt niet en nu je in een radiostudio bent, dan krijg je niet trillende vingers van. Oh, die afkikt ik, ja, ik, ik wil hier zitten waar zij zit nu. Oh, Helemaal niet. Helemaal nee. niet. Nee. Nou, je hebt, uh, je hebt ook een nieuwe passie eigenlijk gevonden. Want je bent weer gaan schrijven. Je hebt vroeger wel voor krant geschreven, ja. journalistiek werk. Maar je hebt nu een misdaadroman uh, uh, geschreven. Een thriller, een fatale primeur. Het is. Uh, het is uh, ja, het verhaal van Sam Korenvaar, een, een jonge journaliste die door haar krant naar Berlijn wordt gestuurd en op sleeptouw wordt genomen door collega uh, Jur. Totdat deze door de wol geverfde journalist met zijn auto verongelukt. En dan komt Sam een verhaal op het spoor. En uh, een verhaal waarin het stasi-verleden van de dader de hoofdrol speelt. Hoe is dit, dit verhaal eigenlijk? Uh, hoe heeft dat postgevat bij jou? Nou, dat is uh, gekomen doordat ik in kranten ook... Uh, zeer regelmatig, lees je in Duitse kranten nog... Uh, dat er mensen worden ja, ontmaskerd of de verdenking uh, op zich laden... dat ze voor de Stasi hebben gewerkt. En um, toen dacht ik, ja, wat zou er nou gebeuren als iemand in een situatie zit... waarin dat voor hem of haar buitengewoon uh, fataal kan zijn? Wat zou je dan in theorie kunnen voorstellen dat iemand doet... om, om uh, onthulling daarvan te voorkomen? En... En dat gaat dan best ver. En dat gaat, ja, dat kan. Eh, waar, waar, waar iemand toe bereid zou zijn om dat verleden ja. te verhullen. Maar dat weet ik. Eh, ik bedoel, daar heb ik verder geen aanwijzingen voor dat dat ook werkelijk gebeurt. Maar ja, nou ja, goed. Dat prikkelde in, in ieder geval de fantasie. Ja, dat, en ja. het leek mij ook een heel geloofwaardig soort van gegeven. Want uh, als het maar belangrijk genoeg is, dan zijn mensen natuurlijk wel bereid om daar uh, veel voor te doen. Ligt dit verhaal ook dicht bij de werkelijkheid? Misschien niet dan, uh, dan de, de fatale afloop, de plot. Maar ik bedoel dan meer uh, uh, ja, de manier waarop het verleden je achtervolgt, het statieverleden je achtervolgt? Um, je bedoelt de manier waarop deze jurk bijvoorbeeld... Um, om het leven komt? Ja, nou gewoon sowieso. Het feit dat dat, dat, dat, dat verleden, het stasi-verleden... dat dat zo prominent nog in de samenleving is. Ja, Praat, bijvoorbeeld dat is, in Berlijn. Ja, dat is uh, zeker zo. Want uh, kijk, mensen worden nog steeds niet echt gescreend op dat uh, verleden. Uh, nog op de, in de bondsdag nog uh, politie bijvoorbeeld, omdat ja, uh, de regering zegt: dat doen we niet, want uh, dat maakt de samenleving ziek. Als je iedereen maar uh, ja, gaat screenen en uh, in de veronderstelling dat er misschien wel iets uh, kan zitten uh, qua statiebetrokkenheid. betrokkenheid uh -huh. Begrijp jij dat overigens, dat ze de, van die mening zijn toegedaan? Uh, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om in zo'n land... Uh, het is een beetje een soort waarheidscommissie-achtig verhaal. Zuid-Afrika hebben ze ook niet uh, geen bijltjesdag gehouden. Maar geprobeerd door transparantie te zorgen dat, het, dat die samenleving weer in evenwicht kwam. Nou is het bij die stasi natuurlijk toch een ander verhaal. Maar uh, ja, de uh, samenleving in Duitsland is daar nog niet klaar mee. Er zijn ook maar heel weinig mensen veroordeeld. Terwijl er natuurlijk uh, ja, er waren, uh, in 1989 waren er 170.000 of 180.000 inofficiële medewerkers van de stasi nog ja. in uh, Oost-Duitsland. En 90.000 uh, ambtenaren en agenten. Dus ja, dat was nogal wat, maar um, ik geloof dat er 200 mensen veroordeeld zijn ja. en 50 tot uh, gevangenisstraf. Dus Het gevolg van, van dat niet uh, allemaal onderzoeken is eigenlijk dat iedereen toch leeft met een, een misschien wel diep gewortelde, uh, geworteld wantrouwen. Ervaar jij dat eigenlijk ook zo? Bijvoorbeeld in Berlijn waar jij woont? Nou, kijk, in Berlijn zelf valt het allemaal nogal mee, omdat de helft van de Berlijnse bevolking is uh, nieuw. Er uh, zijn 3,5 miljoen mensen en de helft daarvan is gewoon na de val van de muur naar Berlijn gekomen en de andere helft is uh, weggegaan. Dus er zitten nog maar iets van, laten we zeggen, 1,7 miljoen uh, echte Berlijners. Um, en dan gaat het natuurlijk, die, dat trauma zit vooral in Oost. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, mensen hebben daar wel uh, een ander soort um, houding... ten opzichte van uh, het leven, zou je kunnen zeggen, toch? Um, dat klinkt misschien wat zwaar. En op het platteland is misschien nog meer. Maar toch een beetje achterdocht ook ten opzichte van uh, West-Duitsers. En um, ja, misschien hebben ze uh, ook... Uh, ze hebben meer last van rancune ten opzichte van West-Duitsers... dan van die uh, Stasi, tenzij je natuurlijk zelf slachtoffer bent geweest van de Stasi. Ik heb een vriendin uh, die is bespioneerd door een, uh, een van haar beste vrienden destijds... toen ze in Maagdeburg uh, studeerde. Ze weet, ze komt die man nog wel eens tegen. Maar uh, ja, die doet dan net of je die niet kent. En zij blijft hem volgen om te zien wat hij doet. Uh, ze zegt op het moment dat hij bijvoorbeeld in het onderwijs gaat werken... of uh, uh, een, een soort ja, functie krijgt in de samenleving met een morele verantwoordelijkheid... Dan ga ik uh, zeggen wat ik van hem weet. Dan nou grijp ik in dus. Ja. Nou, dus, ja. Ja, dat is dat vanuit is, haar uh, positie natuurlijk uh, heel goed begrijpelijk. Maar dat betekent dus, dus inderdaad. 30 jaar in de dato, ja, inderdaad dus, ja, dus hoor. Precies. Is echt, het zit wel diep dan. Dat zit diep en dat betekent dus inderdaad dat, dat het een samenleving met, met veel wantrouwen is. Ja, en veel rekeningen die, uh, die vereffend uh, moeten worden. nog. Ja, nee, dat is gevoelensfresse natuurlijk voor een misdaadroman. Dat is heerlijk om daarin rond te peuren. Had je daar dan ook. Uh, bagage bij, research, waardoor je ook een beetje inzicht kreeg in hoe dat werkte, bij de Stasi bijvoorbeeld? Ja, dat heb ik wel. Uh, ik ben er lang met dat boek bezig geweest, ook wel anderhalf jaar. en Ik heb, ik heb heel goed, uh, want mensen zeggen, nou, ja, fictie hoef je niks te researchen, maar dat is natuurlijk onzin. want voor zo'n boek moet je toch wel behoorlijk uh, diep uh, overal induiken. Want het luistert heel nauw. Als je één fout maakt, dan zeggen mensen die er verstand van hebben, ja, sorry, maar dat uh, klopt helemaal niet. Het dus, moest wel een beetje een geloofwaardig je verhaal boek worden. Weg. Ja, wat feiten, kwam je dan nou tegen? Kloppen, hè? Want je hebt bijvoorbeeld je hebt het over een stasi-dossier. Nou, die stasi-dossiers, daar, daar hebben we niet allemaal zomaar inzage in. Nee, dat klopt. Maar die vriendin van mij, waar ik het over had... die uit Maagdenburg dus, die heeft mij haar stasi-dossier geleend. En daar heb ik ook de terminologie uitgehaald. En als je goed op internet zoekt, dan kom je ook wel dingen tegen. Uh, ook uh, fragmenten van uh, dossiers. Bijvoorbeeld is, is een onderdeel, wat ik in ieder geval in het boek tegenkwam... is dat het natuurlijk nergens stasi wordt genoemd en dat er altijd een heel... Om vloers is, waardoor je eigenlijk het idee krijgt dat het allemaal heel erg deugt. Wat er ja. gebeurt. <laughs> nou ja, dat het in ieder geval een soort van uh, legitimiteit heeft. Ja. ja, het ministerie. Het ministerie voor, uh, ja, voor Staatssicherheid is het dan. Zo heet het natuurlijk ook officieel. Maar ja, dat heeft een. De uh, stasi heeft natuurlijk een veel beladener uh, klank. Hè? Dus. Uh, Mensen die dan uh, proberen om daar een eufemisme voor te vinden... die hebben het dan over het ministerie ja. en ambtenaren. Wat kwam je nog meer tegen in, zo, in, in, in dat dossier? Wat heeft je gefrappeerd? Um, nou ja, de, de, de gedetailleerdheid van, uh, uh, van die informatie. Terwijl je denkt, wat levert dat nou eigenlijk op? Uh, ook de Westcontacten die mensen hebben... en uh, familie die ze hebben in het Westen... en hoe vaak ze daar dan naartoe gaan... En, uh, wat mensen lezen, het is een ontzettende hoop uh, energie wordt erin gestoken. Terwijl uh, die vriendin van mij had gewoon gezegd... ja, ik ga niet voor de stasi werken, want ik ga mijn medestudenten niet bespioneren, punt uit. En toch wordt daar een soort, uh, ja, twee jaar werk in gestoken. Dat is wel uh, heel uh, apart en heel inefficiënt. Raar. Laten we even naar een moment gaan in de geschiedenis... dat op iedereen zo'n beetje grote indruk heeft gemaakt. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Is Duitsland nog steeds het gelukkigste vol uh, volk af de wereld? Dat zijn, geloof ik niet. Dat zullen de Duitsers ook nooit worden. Want ze zijn toch wel een beetje, althans in Berlijn en omstreken, zijn ze wel een beetje chagrijnige, sombere types. Daar hebben ze even weer goed de aanval geopend op Angela Merkel, <lacht> heb ik gezien. Dus, uh... ja. Nee, ze zijn, het zijn geen lachenbekjes, de Duitsers. Nee. En... Dit is één omschrijving van je, want ik kwam me heel veel tegen... over Duitsers oh. in, in het boek. Ik, ik ga ze er toch even uitlichten. Ze zijn erg formeel en het duurt meestal vrij lang... voordat je echt vertrouwd met ze zijn, met de Duitsers. Niet te vergelijken met Nederlanders of Amerikanen... van wie je na tien minuten ze ongeveer alles weet. Als je eenmaal vrienden bent, betekent dat, zo, betekent dat zoveel... dat Nederlanders zich daar juist ongemakkelijk mee voelen, soms. Ja, dat heb ik zelf uh, gemerkt, dat um, bij mijn buren bijvoorbeeld... die verstaan het toch niet, dus ik kan er rustig even over roddelen. Ja, dat, uh, dat heeft geloof ik zes jaar geduurd voordat hij zei... van, zullen we nu eens uh, tutoyeren. Nou, dat werd dan uh, omhelst en werd de naam genoemd en zo. Ja, dan moet je ook uh, niet in de lach schieten natuurlijk als Nederlander. Maar nou ja, dat was dan het plechtige moment. En daarna kwam mijn buurvrouw bij mij uh, met een schriftje... waarin ze liefdesgedichten had gemaakt voor haar man... En had ze dus keurig me, met een pen opgeschreven. En dat ging ze mij op de bank zitten voorlezen. Nou ja, dat, al ben je in Nederland al ben je veertig jaar bevriend. Dat is echt, dat doe je niet. En zij deed dat dus, ja. Uh, in het vrij oppervlakkige vriendschap, althans, dan zo ervoer ik dat. En voelde, daar voelde ik me ontzettend opgelaten bij, dus... Uh, ja, je kan ook zeggen dat de ironie of, of, of misschien zelfs het cynisme... waar wij met elkaar uh, omgaan, uh, dat, dat die vriendschap eigenlijk veel puurder is... die zij, zij tentoonsten ja, spreiden. dat het is wel waar. Dat is, dat is heel positief uitgelegd, Petra. Ja, ja goed. Ja, ik, dacht er, ik, zat, ik zat er even zo over te denken. Nee, het is ook niet allemaal even pijnlijk, zou ik maar zeggen. Want als je echt zelf het gevoel hebt, ik ben goed bevriend met iemand... dan gaat het natuurlijk allemaal vanzelf. Maar als het iemand is waarvan je zelf denkt, nou ja, dat is gewoon zijn buren... dat is een beetje afstand houden, toch? Ja, ja. nog zo'n eigenschap. Wij Nederlanders leggen de verantwoordelijkheden op het niveau waar ze thuishoren... hoog of laag in de organisatie, of bij jezelf, precies zoals het uitkomt. En jullie Duitsers halen overal de chef bij om gek van te worden. Is dat nog steeds dat zo? Is, ja, dat is gewoon zo. Mensen kunnen niet zelf beslissen in een restaurant of zo. Van ander, kunnen wij een andere tafel krijgen? Ja, dat kan ik niet zelf beslissen. Dan moet ik even aan de baas vragen of dat dan kan. Dan zit je na tien minuten nog van ja, kunnen we nu ja, met de baas even bezig... maar kunt u niet zelf even zeggen dat u vindt dat wij daar... Nee, dat gaat niet. moet de chef en ja, de chef. Is het hinderlijk? Ervaar je dit als hinderlijk? Dat vind hindelijk? ik wel hinderlijk, ja. Misschien is dat trouwens in Oost-Duitsland uh, erger dan um, in West. Omdat in Oost-Duitsland natuurlijk, daar was helemaal de traditie van... Uh, als de baas het goed vindt, dan is het oké. Okay. Maar de baas moet eerst wel daarin gekend worden. Dus dat was een hele hiërarchisch soort samenleving. Nou, en nu toch in Berlijn zijn, gaan we even naar Berlijnse muziek. Peter Fox, aan Zee. Ja, dat is leuk. <middels>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 Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu wein. We grillen die Mamas kochen en we saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Ja, dit is een echte Berliner, Peter Fox, House aan Zee. En het is een hele grote hit geweest in Berlijn. Ja, dat, die, dat hele album is erg uh, groot geweest, ja. Want het is allemaal hele goede Berlijnse muziek, goede teksten. Ik vond het zelf ook heel, ja, het zelf ook heel leuk. Marjolein Uitzinger is mijn gast, een fatale primeur schreef ze. Het is een literaire thriller. Een Nederlandse journalist ontdekt een stasi-geheim in Berlijn. Dat loopt natuurlijk allemaal fataal en beroerd af. Maar het is wel een enorm spannend boek om te lezen. En dat decor is ook mooi Berlijn. We komen veel te weten over hoe het eraan toe gaat bij de stasi. Maar ook vooral daarna, in de periode dat mensen misschien steeds over hun schouder moeten kijken. Van uh, loopt er iemand achter me? Is, is iemand mij aan het verraden? Mensen zijn ook heel erg veranderd van gedachten. He? En jij bent ook echt wel dingen op het spoor gekomen... tijdens je research voor dit boek. Ja, wat, ja dan blijkt dan toch dat je kennis ook wel weer oppervlakkig is. Er, komt, er is een bepaald facet van, van dat leven in de DDR. En dat is een vluchtroute over de OC. Mensen die dus vanaf het strand van de DDR... naar, naar West-Duitsland zwommen, kilometer of dertig... Uh, en die dreven dan soms ja, richting Denemarken en kwamen vaak ook om het leven. Uh, er zijn geloof ik maar 500 mensen die dat gehaald hebben. Die werden, ze werden natuurlijk ook opgepikt uit uh, zee door patrouilleboten van de, uh, ja, van de politie en de waterpolitie van de DDR. En, en de dat... vluchten liep sowieso heel vaak verkeerd af hè? voor, voor ja. mensen uit de DDR. Ja. Het was dus, uh, vaak met fatale afloop. Ja, op het moment dat die muur werd gebouwd... dus in augustus 1961... Uh, daarna was het echt uh, heel tricky om, uh, om te vluchten. Eerst was er nog een, uh, waren het enkele muren. Daarna is het een dubbele muur geworden... met zo'n todesstrijf uh, daartussen. Dus zo'n st stuk niemandsland van een meter... of ja, vaak 100 meter, waar gewoon met scherp mocht worden geschoten op, uh, op vluchtende mensen. Dus ja, dat liep heel vaak verkeerd af. Ja. Heb jij je daar altijd mee verbonden gevoeld, eigenlijk? Met, met, met die geschiedenis van de muur. Ook ver voordat je een huis had in Berlijn, bijvoorbeeld? Ja, dat wel. Dus uh, Ik ben in 1968 al met school voor de journalistiek als student... zijn wij naar Berlijn geweest, en naar Praag, in Praagse lente. En een Berlijnse, uh, ja, destijds 68, dus echt heel erg toppunt van de Koude Oorlog... Ja. En uh, daarna ben ik ook nog wel uh, regelmatig daar geweest. Ik vond het niet zo'n prettige stad ook. Um, niet? Oost helemaal niet. De Oost was natuurlijk grauw en overal nog de puinhopen van de oorlog. En dan die ontzettende akelige Norse mensen en, en Vopo's. En die politiemensen die altijd uh, snauwerig en vervelend waren. Ik vind het altijd zo vervelend dat het overal naar kool stinkt. Ja, die bruin kool, ja. Dat was ook inderdaad. Of bedoel je gewoon ja, de, en kool, de eetkool? Om op te eten. Ja, ja is dus het is geen eten, hotel. Uh, uh, Oosthotel waar je kan komen of het ruikt naar kool. Ja, dat is zo, ja. ja is een worst, ja. Nee, dat is inderdaad... Geen, geen culinaire hoogstandjes waren dat in de DDR. Nee, nee goed, dat is allemaal heel erg uh, sterk veranderd. Er ja. is één speciale rol die je hebt uh, uitgedeeld in, in, in dit boek. En, en dat fascineert me toch, dat is de grote schrijver. <lacht> de rol van de grote schrijver. Het is een Nederlandse schrijver, het geweten van links-Nederland. Zo wordt hij omschreven. Hij moet geïnterviewd worden. Hij weet heel erg veel van Duitsland en van de DDR. Hij heeft daar ook veel rondgereisd met zijn vrouw die opera-zangeres is. En uh, het is niet zo'n prettig heerschap in dit boek. En ik heb toch echt tot heel ver in het boek heb ik gedacht... hij lijkt een beetje op Zees Notenboom. Ja, nee, dat zeggen wel meer mensen. Notenboom en Moelish, maar nee, dat is het uh, niet, nee. Zit er een beetje Gunther Walraven in? Maar ja, dat is geen Nederlander natuurlijk. Mm, meer een beetje Gunther Kraas. Ik vind dat, Graas, uh, okay. ik vind dat uh, Nederlandse schrijvers... hebben niet zo gauw ook een arrogant oordeel over de samenleving. Ik vind sommige mensen dan maar weer vervelend dat ze zich... Dat ze weinig engagement hebben. Ja. Maar Duitse schrijvers die uh, spreken zich overal over uit. En uh, ook dus... in morele zin. Dus het is eigenlijk meer geënt op een soort prototype van een Duitse schrijver. Waarmee je eigenlijk ook wel een, een beetje een vriendelijk, maar toch aanwezig statement doet over, over een type mens. Je trekt daar een type mens op. Ja, vind je dat onjuist? Uh, nee, niet per se, maar wel opvallend. En ik was gewoon benieuwd van waarom doe je dat? Wat zit daarachter? Wat zit daaronder? Nou, daar zit, eh, moet ik zeggen, weinig eh, rancune of anderszins eh, onder. Nee, dat... Eh, Misschien heb je, heb je iets te verrekenen met of af te rekenen met, met het linkse geweten... wat zich altijd zo heel nadrukkelijk uitspreekt. En dan vervolgens, als ze bakcel ah. halen, niet meer wil zeggen dat, het, eh, dat ze zich vergist hebben. Nee, dat vind ik. Nee, ik heb wel iets tegen arrogantie en... Eh, en dat hebben sommige uh, ja, culturele boegbeelden hebben dat, uh, nog wel eens. En daar, daar kan ik me wel aan ergeren. Ja. De journalisten zelf is weliswaar jong en beginnend. Ze houdt van poesen en katten. Ze is een beetje jongensachtig. Ze heeft iets van Pippi Lankau. Zo wordt ze ook omschreven. Ze is ambitieus. Ze is leergierig. Ze is nieuwsgierig. Ze houdt van hotels, Ze houdt van een goed glas wijn. En om de een of andere manier dacht ik... ze lijkt eigenlijk ook wel een klein beetje op Marjolein Uitzinger zelf... <laughs> maar dan in een jonge versie. Ja, maar misschien is dat altijd wel zo... als je uh, iemand beschrijft die ook nog eens je eigen vak uitoefent... en... Um, ja, die je tot hoofdpersoon maakt. Je moet natuurlijk uh, bij iemand in de huid kruipen... en dan ga je vanzelf ook allerlei dingen, denk ik... die bij jezelf horen, ga je dan uh, overplanten in iemand anders. Ik bedoel, het is, zij, gaat geen, zij houdt niet van legpuzzels of zo, want dat doe ik ook niet. Dus daar zou ik me niets bij voor kunnen stellen. Juist. Ja, dus je hebt gewoon eigenschappen van jezelf in haar uh, geïmplanteerd als Ja, maar ja. dat heb ik niet bewust gedaan. Maar nu zijn er veel mensen die dat tegen mij zeggen, dus dat zal dan zo zijn. En beschouw je jezelf ook een beetje als een jongensachtige journalist? Nou ja, Jack Gadella, ik weet niet of je die nog kent. Ja, hebt. die ken ik nog. Die, oh. die werkte vroeger uh, bij Spijkers met Koppel onder andere. Precies, uh, varencollega van mij. Die zei tijd you're one of the boys. Dus ja. dat zou dan wel eens kunnen zijn. Dus, en dat vind je wel prettig. Ja, daar voel ik mij op de een of andere manier kennelijk wel uh, in thuis, ja. Bij schrijven voel je je ook thuis, want ik heb begrepen... dat je al heel ver bent met je tweede thriller. Ja, inderdaad. Je hebt gewoon helemaal de smaak te pakken. Ik heb de smaak te pakken, ja. Daar ben ik al met voor drie kwart mee klaar zelfs. Dus je speelt, speelt ook weer in Berlijn. En uh, nou, dat gaat weer als een speer. En die komt pas volgend voorjaar uit, overigens, hoor. Is, is dit, uh, dit is het nieuwe le leven van Marjolein Uitzinger. Nou ja, in ieder geval voorlopig. Bevalt me dat uh, heel goed, ja. En als ze dan uit heel veel zijn bellen zo rond de verkiezingen en ze zeggen... een programma hebben we hier nog, we zoeken daar een goede debater voor... we zoeken daar iemand voor die, die lekker op het nieuws zit... die goed kan interviewen, die een mooie, sonore stem heeft... en die Marjolein uitzingen heet? Eén keer, zou ik dan zeggen. Ja, ik doe het wel een keertje. Maar, maar niet, maar niet eh, meer elke week. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee. Dat heeft niets te maken met een eventueel aanstaande pensioengerechtigde leeftijd? <laughs> een eventuele nee. nee daar gewoon, doe jij niet aan. Nee, het is sommige dingen in het leven die, uh, moet je afsluiten... en uh, dan weer eens wat nieuws beginnen. En daar voel ik mij buitengewoon prettig in dit soort Dat milieu. is heel goed geslaagd, want het is een hartstikke goed en lekker boek om te lezen. Een fatale primeur, Marjolein en Uitzingen. Leuk dat je hier was, helemaal uit Berlijn. Dank je wel. Ik vind het een grote eer en uh, ga zo door. Tot dat je vond het leuk. Uh, wij gaan uh, naar de Radio 1 Sportzomer. Die gaat nu verder met Robert Meder en Herman van der Zand.